In Haiti is de aardbeving van drie jaar geleden herdacht met een sobere ceremonie. President Martelly legt in de hoofdstad Port-au-Prince een krans bij een massagraf... waar slachtoffers van de aardbeving zijn begraven. In zijn toespraak zei Martelly dat de internationale hulp te weinig effect heeft. Volgens de president is een groot deel van het hulpgeld door NGO's gebruikt voor noodhulp. Van wederopbouw is nog geen sprake. Hij pleit er voor betere samenwerking tussen de regering en hulporganisaties...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 Voor de reis had hij 200 euro meegenomen. En zo'n 800 kilometer noordelijker, op een snelweg bij Leipzig, hield de Duitse politie hem aan. Volgens Italiaanse kranten is de jongen van 13 gek op auto's en is hij een ervaren kartracer. En dan het weer. KNMI waarschuwt voor plaatselijke gladheid door bevriezing van eerder gevallen sneeuw in Overijssel, Flevoland, Drenthe.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 Het is flink kouder geworden, ook hier in Schraveland. Bereipt gras, koude duisternis rond het kapitaal. En precies in deze periode zijn de oehoes al aan het balzen. Dit is het geluid. Ze zijn er altijd vroeg bij, want ook in oktober wordt er al gebalst... Maar in januari, februari bereikt het zijn hoogtepunt. En dan kun je het mannetje wel zo'n 600 keer per nacht horen roepen. Het mannetje zit dan in een nestkom. In Nederland vind je die bijvoorbeeld in Steengroeves, in Limburg en in de Achterhoek. En hij probeert het vrouwtje te verleiden om daar eens een kijkje te komen nemen. En dat doet hij met zo'n zijn, uh, zijn roep. Dit is alleen het mannetje. ...of zijn speciale voederroep. En soms legt hij dan ook alvast een lekker hapje in het nest. Van kijk, hier moet je zijn. Dit wordt een geweldig broedseizoen. Het is nog koud, maar het gaat allemaal komen. En voor de liefhebbers van vogelwebcams... ...de Oehoe valt nu al te volgen via de Oehoe-cam van Staatsbosbeheer. Volg de En daar kun je ze nu dus alweer samen live in actie zien. Nou, hier rond het kapitaal wel bosuilen zo af en toe, maar geen oehoes. Daarvoor zul je naar het oosten of het zuiden moeten of de computer opstarten. Goedemorgen, in uh, vroege vogels zijn wij natuurlijk gewend om natuur te vatten in radioreportages of in televisie-items of internetrubrieken. Maar en met fotografie en webcams, u kent het, noem maar op. Maar één eeuwenoud medium, daterend uit 1834, hebben we tot nu toe bijna volledig verontachtzaamd de postzegel. Want wat er in de loop der tijd aan dierenpostzegels is verschenen... daar kun je je nauwelijks een voorstelling van maken. Zo direct hier in het kapitaal twee natuurfilatelisten... die gaan uh, een enorme verzameling uitpakken en op tafel leggen. Uh, ook Rob's fotohut en de verbrande bossen van Schorrel en Kootwijk. En onze columnist komt nu al binnen en schudt hier handjes. Maar ik, ik hou nog even geheim wie dat is. Uh, hoort u straks. Janine heeft nog vakantie. Mijn naam is Minno Bentveld en tot tien uur is dit vroeg. Vogels. Uit het pianoconcert in groot van de Pools-Duitse componist Johan Samuel Schreuter. Schreuter uitgevoerd door het Engels Kamerorkest, onder leiding van pianist Murray Peria. Waarom zijn er nou wel uh, ruiterpaden voor ruiters en mountainbikepaden voor mountainbikers? Maar waarom zijn er geen speciale voorzieningen voor natuurfotografen? Met die vraag in het achterhoofd bouwen natuurfotografen... op verschillende plaatsen in het land speciale fotohutten. Het Centrum voor Natuurfotografie van Bart Siebelink en Edo van Uggelen... zocht voor zo'n hut samenwerking met het Goois Natuurreservaat. In de buurt van Hilversum kun je nu in een afgesloten stuk bos een fotohut huren... waar je de kuifmezen, glanskoppen en grote bonte spechten... vlak voor je lens kunt krijgen. Rob Buiter is met Bart Siebelink en met John Didderen... van het Goois Natuurreservaat de hut gaan testen. Nou, jullie hebben hem goed verstopt, mannen in de bosjes. We waren er zo voorbij geloven, toch? Nou, het scheelde niet veel, ja. het, is, het is dat je net zegt dat hier wat, uh, wat zit, maar uh, je zou de... wat, wat, wat dichterbij kijken. Ja, Goed. Eigenlijk is het een, een grote hoop takken met een deurtje en een ton. Ah. Een regenton. Oh, knel. Okay, nou. De buizert uh, de boven kant. de hut. Oh, dat is heel gaaf. Nog niet zo mooi gezien voor de hut. En uh, pal erboven. We hebben hier veel zangvogels rondom die hut. En soms dan zit je erin te fotograferen en dan is het tien minuten, kwartiertje stil. En dan weet je, dan is er een buizert. En daarna komt het weer op gang. Soms zie je dan wel een buizert of een havikcirkel in de verte. Maar dit is heel duidelijk, heel mooi. Ja. Top. Paul boven de hut, even binnenkijken. Echt helemaal gecamoufleerd. In een gebied wat eh, normaal gesproken ook niet toegankelijk is voor eh, bezoek. John Didderen van eh, Goois Natuurreservaat. Nee, het is helemaal afgesloten voor het publiek. Het is een voormalig uh, bomstation geweest van de PWN. Er staat een groot hek omheen en uh, we houden het eigenlijk een beetje als een rustgebied in, uh, in ere. Oké, oh, je stoot je over niet, er zitten al te veel heden ja, maken. natuurlijk. is twee bij drie meter en dan niet meteen het luik weghalen, voorzichtig zo. En dan nou komt de deur dicht en nou komt het licht hier langs. Het is een beetje het idee van uh, schuilhutten die je ook wel uh, nou ja, bijvoorbeeld bij de Oostvaardersplassen ziet... ...alleen dan een stuk kleiner. Absoluut, absoluut. Ja, dat zijn wat jij bedoelt zijn de normale observatiehutten. Ja. Die staat Nederland vol mee. Het probleem is alleen, die zijn niet geschikt voor fotografie. Waarom niet? Uh, je zit, kijk, als je er doorheen kijkt, kan je dat zien. Je zit vaak in de observatiehutte te hoog. En hier zit je op ooghoogte met de bodem. Ja, je hebt de, de hut een flink stuk ingezonken. Hij is verzonken, hij is verzonken ja. in de grond. En uh, de opening moet groot genoeg zijn... ...voor uh, je lens erin te steken. Dat gaan we zo zien. En met die, je moet die hut exclusief voor jezelf hebben. Je moet je heel goed kunnen concentreren om vogels te fotograferen. want Ze bewegen de hele tijd en je krijgt amper de tijd om scherp te stellen. Dus als jij dat doet vanuit zo'n uh, reguliere uh, observatiepost... ...ja, dan komen daar gezinnen, dan komen daar honden, dan komen andere mensen, dan komen kinderen. Allemaal prima, maar je concentratie kan je vergeten. Dat is het. Ja. En die vogels, die, die, die, die, die zijn ook niet altijd precies in de buurt van zo'n hut. Laatste punt, uh, het licht, de lichtinval moet gunstig zijn. Dat is bij die observatieposten ook niet altijd het geval. Bij zo'n fotohut luistert dat heel nauw. Die is echt gewoon zo gepositioneerd ja. dat het licht uh, <coughs> optimaal is. Om... Klopt, ja, klopt. Nou ja, je zei het al, inderdaad, ingegraven, dus je kijkt echt over de grond. Zien we nou iets voor de opening? Ja, een heel... soort camouflage net heb je nog voor de opening gehangen. Ja, ik doe nog een leuk open. Dan hebben we iets meer ruimte om dat te bekijken. Ook oh, kijk, bij het andere raam heb je ook een, uh, een vennetje ja, gemaakt, denk ik, of lag er ja, vooral? Ieder Ja, bij ieder luik, bij ieder stoel is een beetje hun eigen uitkijk. Uh, dat poeltje dat hebben we gecreëerd. En dat hebben we gecreëerd met, uh, met vijverfolie kan je dat gewoon maken. Het is een kunstmatige regenplas. De grap is, dat gebeurt vaak als er vogels zitten aan het eind van die plas, dan kan je ze fotograferen met het spiegelbeeld in dat water. En uh, dat is een heel geliefd thema bij vogelfotografen. Dus dat moet je kunnen bieden in ja. een hut. We zullen even moeten wachten op de vogels, ze zijn natuurlijk met z'n drieën erin getogen. Dus even, even wat reuring geweest. Nou, en dat was een buis buik, nou. Nou. Ja. Ik moet meteen eens aan John vragen, waarom heeft het Goois Natuur en hier aan meegewerkt? <tankt> nou, we zien toch een toename aan fotografen in de natuur. Uh, het is een soort nieuw fenomeen. Steeds meer mensen, makkelijkere camera's, iedereen kan foto's maken. Ik merk bij heel veel fotografen, het is ook een soort jachtinstinct. Mensen willen graag verzamelen, weet je wel, plaatjes, vogels, Ik kan niet gek genoeg. En in ons gebied lopen heel veel mensen rond. Ze komen uit de hele regio en verder buiten om, om bijvoorbeeld op de heide reën te fotograferen. En ik merk toch dat er een aantal mensen zijn hun jachtdriften niet helemaal in bedanken kunnen houden. En dan toch ja, het rustgebied ingaan of toch dwars door de, door de heide gaan struinen. En dan van de week had ik nog in de weekenddienst dat ik iemand betrapte op de heide dwars door de heide struinen. En er vloog een houtsnip op. En die houtsnip is een rust nodig in die heide. Die zit daar lekker te overwinteren. En die moet natuurlijk niet voortdurend opgejaagd worden door alle fotografen. Dus dan, dan is zo'n hut, dus zo'n zo, zo, zo plek, waar natuurlijk een uitgelezen kans voor fotografen om hun uh, ja, ding te doen. Ja. Kun je echt zeggen dat die enorme groei van de hobby van natuurfotografie, dat dat overlast met zich meebrengt? Nee, ik mag wel zeggen dat de meeste mensen zich keurig aan de afspraken houden. keurig op de paden blijven. Ze hebben natuurlijk apparatuur met behoorlijke lenzen. Dus ze kunnen heel goed van een afstandje de dingen fotograferen. Maar dit geeft gewoon even een extra kans voor mensen om, om toch op een rustige plek dichtbij. Op, op, op een verantwoorde manier. En dit gaat waarschijnlijk dus ook over hele kleine bosvogels natuurlijk. Ja. Daar moet je gewoon even de tijd voor nemen. Dat is iets anders dan ze reeën op de hei natuurlijk. Ja. ja. Het is niet zo dat. Uh... Als je zo'n hut hebt en zo'n lens, dat je automatisch goede foto's maakt. Je moet nog steeds op tijd scherp stellen. Op tijd die vogel in beeld hebben. En zorgen, en dat wordt steeds meer een uitdaging. Dat die achtergrond mooi meewerkt met die, met die foto. Ja, goed, dat heb je hier dus. Uh, maar, ja, hij, hij is steeds negatief zegt ook wel zo gemanipuleerd dat het allemaal optimaal. Geoptimaliseerd, ja, dat klopt. Maar haalt dat van jou ook niet dan is een dat... beetje de cheu <coughs> eraf? Dat het, uh... ...eigenlijk niet 100% natuurlijk is... ...maar dat het uh, toch een, een door jullie gemaakte omgeving is? Uh, het haalt voor mij de show niet af. Het is wel waar dat het, uh, de omgeving kunstmatig is, is beïnvloed. Uh, ik vind het niet zo erg... ...want die vogels die zijn en die blijven wild... ...en die zitten niet in een gooitje... ...en uh, je moet die fotografie zien als, uh, als, als, als een hobby steeds meer mensen doen dat. We hebben becijferd dat er 400.000 zijn in Nederland. Dat is een ruwe schatting, maar toch. En uh, ja, dan kom je op een andere discussie. Wat is nog natuurlijk, wat is niet natuurlijk. Dus ja. Camera in gereedheid. En dan maar wachten tot de vogels komen. Dus dat klopt. Je hoort dat ze er wel zijn. Ik hoor glanskopen, koelmees, pimpelmees. Grote, bonte specht. Ik heb nu uh, op... Die meer met een hele mooie bokeh-achtergrond. Wat is een bokeh-achtergrond? Bokeh is een uh, Japans woord voor onscherpte. Natuurlijk wil je het oog van zo'n vogel scherp. Maar uh, die achtergrond moet dus een beetje mooi geleidelijk onscherp zijn. En dat heet bokeh. Want die merel ziet natuurlijk die lens nu, nu gaan. Dat je dan... Uh, natuurlijk is een merel een hele gewone vogel. Maar... Dit bedoel ik. Dat die achtergrond een wereld is van ja, een schilderachtige uh, onscherpte. Ik het iets vergroten. En dat die opdoemt als enige scherpe element tussen die hele vage uh, vlekken. Zo'n gewone vogel en dan toch zo'n aparte vogel. Ja, nou, dat, dat is dus de grap. Iedereen kent een merel, zit in elke tuin. En, uh, maar hier heb je de setting om daar echt iets, iets bijzonders van te maken. Ik ben hier erg blij mee, moet ik zeggen. Heren, gaan we nu voor de kuif mee. mees? Uh, zit dat te roepen op de achtergrond? Ja, dat klopt. De foto van de merel. Met uh, wat Bart noemt het mooie bokeh. Effect, het bokeh-effect. Dat is te zien op onze website vroegevogels.vara.nl. En daar staat ook informatie over de huurprijs van de hut. Steven Coombs speelde de Petit Wals van de Russische componist Alexander Glazunov. Hoe staat het met het verbrande bos in Schorel? U weet wel, dat bos waar drieënhalf jaar geleden grote brand woedde... die 160 hectare natuur in de as legde. De dode dennenbomen staan er nog steeds, maar niet lang meer. Deze week begon Staatsbosbeheer met het omzagen en weghalen van ruim 50 hectare dennenbos. Want de duinen moeten weer gaan stuiven, net als vroeger. Jeannette Paramoor gaat met boswachter Jeroen Pater nog één keer kijken hoe het bos ervoor staat. Waar we hier nu naar boven lopen, waar we dus echt uh, ja, een flinke kronenbrand hebben gehad. Ja, daar zie je ook dat op de bodem eigenlijk nauwelijks iets groeit. Terwijl we een heel nat jaar hebben gehad. Dus eigenlijk gunstige omstandigheden voor allerlei planten om te groeien. Is het hier toch nog nagenoeg gewoon, uh, gewoon helemaal kaal. En wat je wel uh, goed ziet, is het, deze bomen hier bijvoorbeeld. zit vol met gaten waar, uh, waar spechten op zoek zijn naar, uh, naar insecten. Ah oh ja, ja oh, kijk dus die, ze, die past zegt die, die is helemaal... Ja, het is uh, dus gewoon houtskool hè. Ja. Yeah. Helemaal zwart. Ja, drieënhalf jaar geleden liepen we hier ook. Dat was zes weken na de grote brand. Ja, ja weet je dat klopt. Dat ja, dat weet ik nog. Ja. Ik vroeg aan jou, hoe ziet het er hier over vijf jaar uit, denk je? En toen zei je tegen mij, nou, ik denk dat er toch wel weer veel jonge dennenboompjes staan. Ja, dat klopt. Nou, je ziet inderdaad op die plek uh, wel her en der wat jonge dennenbomen. Maar toch ook hele grote plekken waar, waar nog gewoon niks groeit. En dat blijkt toch wel dat, dat die bodem daar zo ontzettend arm is... En ja, er is hier van de zomer wel wat opgekomen aan uh, eenjarige planten. Maar ja, dat zie je, dat is ook allemaal weer afgestorven. Het stelt niet zoveel voor, hè? Nee. Ja. Toch zijn er leuke dingen gebeurd de afgelopen 3,5 jaar. Ja, zeker. We hebben natuurlijk op heel veel plekken ook weer gezien hoe de natuur zich weer goed herstelde. Vooral in het open duin. Mm -hmm. Er waren plekken waar, uh, ja, waar we eerst dachten, gaat het hier nog wel goed komen? Krijgen we bijvoorbeeld de heide nog terug? En daar zie je nu vlakgewijs... Allemaal weer jonge heiden terugkomen. Ja, het moest wel een handje geholpen worden, hè? want er kwam heel veel gras op. Ja, klopt. Ja. Dus we, zijn ook, uh, we hebben ook begrazing ingesteld. Kijk, gaat die. Grote bonte specht. Heb ja, je die die... nieuwe vogels gekregen hier sinds? Nou, uh... die hadden we hier al zitten, maar ik het zal me niks verbazen als er een meer geworden zijn, omdat ja, in de natuur geldt ook, hè, de ene zijn dood is de ander brood. Uh -huh. Deze bomen zijn dood die worden natuurlijk nu aangevallen door insecten. Die zien nu een kans schoon. Ja. En die specht die denkt, uh, aha, dat is mijn uh, tafeltje-dekje hier geworden. Maar goed, desondanks hebben jullie besloten van, we laten dit niet staan, hè? Nee, hier uh, is het zo dat uh, we hebben besloten om, uh, na die laatste grote brand die we hadden, om het bos wat verbrand is, dat is ongeveer 50 hectare, om dat uh, om te zagen. Ja, dus dit gaat ook weg hier? Dit gaat hier uh, allemaal weg. Ja, ze ja. zijn al bezig, hè? Ja, klopt. Ja, we gaan kijken. Ja, we gaan er eens even naartoe. Oké. Okay. Nou, dat gaat efficiënt. Dit is een uh, harvester, of een houtoostmachine. Je pakt die bomen in één keer op, haalt de schors eraf, de takken. je ja. ziet nou, hier nog maar net bezig, maar je ziet toch dat er al een aardige plek al helemaal kaal is. Hij is vandaag begonnen? Hij is vandaag begonnen, Tjonge, ja. Zeg. Hoe lang gaat hij door? We verwachten dat het uh, ongeveer een maand gaat duren. Oké, okay, want Gewoon... het gaat 50 hectare weg, hè? 50 hectare en wij schatten zelf dat het zo tussen de 15.000 en de 20.000 bomen zijn die, uh, die ongezaagd gaan worden. Okay. Maar ja, dat bos, dat, uh, vooral dennenbomen, als oh, die eenmaal... Wow. Ja, daar ging er weer een. Is heel nieuw, een gek als die eenmaal verbrand zijn en de, en de brand is int behoorlijk intensief geweest, dan kunnen die zichzelf niet meer her herstellen. Die lopen niet opnieuw uit, bijvoorbeeld, zoals sommige loofbomen dat wel kunnen. En uiteindelijk ja, leveren ze gewoon een gevaar op, ook voor, uh, voor het publiek. Ja, nou ja, ik weet dat er in Kootenwijk een grote brand is geweest, maar daar hebben ze alles laten staan, hè? Daar hebben ze gewoon de natuur de gang laten gaan. Ja. Maar dat was voor jullie geen optie, dus? Uh, nee. Hier was het ook zo dat we al plannen hadden om het, uh, het bos om te zagen. En door die brand is, zijn die plannen gewoon uh, naar voren gehaald. Wij mm -hmm. hebben hier doelstellingen om juist meer open duin te maken. Niet alleen Nederlands gezien, maar vooral Europees gezien is dat gewoon heel zeldzaam. Ja, daar wil je dan het liefst meer van krijgen. Ja, en dat kan dus... Uh, Niet als hier... die bomen blijven staan, want daar dan moeten gaan stuiven begrijp ik. Dat zou mooi zijn. We moeten gewoon kijken hoe de natuur zich daar gaat ontwikkelen. Ja, straks als hier die bomen allemaal weg zijn en de stronken zijn eruit... Ja, dan krijgen we natuurlijk weer uh, heel veel ruimte voor andere soorten. Zoals zandblauwtje, tapuit, mm -hmm. uh, zandhagedis, klauwier bijvoorbeeld. Die, die, die zitten hier al uh, een enkele, maar ja, die, die, die krijgen hier natuurlijk veel meer ruimte straks. Ja. Zou je nog een keer durven wagen een voorspelling? Hoe het hier over 15 jaar uitziet bijvoorbeeld? Uh, hoe het hier over 15 jaar uitziet? Ja. Dan denk ik dat we een paar hoge toppen hebben, uh, waar de bomen dus eraf gaan, de stronken die gaan stuiven. We zullen plekken krijgen waar de heide weer, uh, weer terugkomt. we zien zelfs nu al tussen de bomen al, jonge heideplantjes. Ja. Plekken met uh, zeldzame zeggensoorten, korstmossen. Waarschijnlijk ook een duimgebied wat ja, iedere keer als je er weer komt toch weer net weer iets anders is. Omdat de dynamiek terugkomt. Zo was het vroeger denk ik hè? Zo was het uh, zeker vroeger, ja. ja. Ja, nou, neem maar eens een kijkje daar in Het zijn uh, indrukwekkende beelden. Maar ja, het hoort bij uh, natuurbeheer. Uh, we zijn terug na half negen. Maar eerst ster. En nieuws zo direct gelezen door Raymond Serré. Stel, u opent een vergadering met Duitse partnerbedrijven. Wat zegt u? A. Hartelijk welkom. We wollen maar aanvangen. B. Mijn Damen en heren.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 Bijna uh, vijf minuten over half negen. Het is prachtig buiten. Kijkt u tijdens het luisteren naar vogels Vooral ook eens naar buiten. Daar wordt de mensen heel gelukkig van. Het ziet er mooi uit. Um, half negen. Na half negen dan geven we gewoon een uh, draai aan het rad der columnisten. Jelle Reumer. Jelle Reumer, eh, directeur van het natuur, Natuurhistorisch Rotterdam en paleontoloog. Jelle, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ik heb hier een, een, een krantenartikeltje voor me van de week. Stond in de krant er is in, in China een fossiel gevonden van een reusachtige ja, soort meel. Er staat ook een, een artist impression bij hier. meel met tandjes. Um, die, die hebben jullie nog niet, hè? In nee, de, die woord. hebben wij niet. Nee. Nee, nee. nee, die mogen China ook niet meer uit. Nee? Nee, nee. Gaat nooit gebeuren? Dat is niet de bedoeling. Ik vroeg me af, wordt zo, zou zoiets nou ook nog in Nederland gevonden kunnen worden? Nou, die kans is heel klein, want sedimenten van die ouderdom... Hè, dit, dit zijn hele vroeg krijtfossielen, ongeveer 120 miljoen jaar uh, oud. En, en, en dat hebben we in Nederland niet. We hebben wel krijt in ons land, bij Maastricht, hè, waar de beroemde Mosasaurus vandaan komt. Maar dan zit je ergens tussen de 70 en de 65 miljoen jaar geleden. Dus dat is veel jonger materiaal. Er is overigens wel ooit een klein vogeltje gevonden. In Maastricht. En wat voor vogeltje was dat dan? Ja, een klein pietje. klein pietje. heel oud fossielpietje. pietje, krijtpietje. Goed, Jelle. Colm? Ja. Hier is Jelle Reumer. Een week geleden ben ik teruggekeerd van een kleine vakantie. Twee weken heb ik als vrijwillig vuurwerkvluchteling doorgebracht... op het platteland van Noord-Frankrijk, niet ver van Diep. Zo'n periode geeft de gelegenheid om eens wat langer over dingen te mijmeren. En het fenomeen vakantie is daarbij altijd een onderwerp dat me intrigeert. Bij mijn weten is de mens de enige diersoort die ooit met vakantie gaat. Waarom doen ze dat in hemelsnaam? Ik en de mijnen waren natuurlijk niet de enigen die er even tussenuit knepen. En over ongeveer een maand storten miljoenen soortgenoten zich als lemmingen van de skihellingen. Vijf maanden later gevolgd door een massatrek naar zonniger orde. Het is migratiegedrag dat onze soort kennelijk aankleeft. Iedereen heeft op gezette tijden die onweerstaanbare drang om zich naar elders te begeven. Als bioloog weet je dat elk gedrag dat een diersoort kenmerkt... een evolutionaire achtergrond moet hebben. Vlaamse gaaien leggen voorraden eikels aan. Katten, uh, katers worden krols en herten gaan burlen. Meeuwen en pinguïns broeden in kolonies. En de tjiftjaf doet dat niet... Zwaluwen trekken naar Afrika en even later weer terug. Al dat gedrag heeft uiteindelijk het effect dat individuen zich kunnen handhaven en voortplanten... en dat de soort blijft voortbestaan. Heeft vakantievieren datzelfde effect kun je je afvragen? Oftewel, wat is de evolutionaire ratio achter de autobaanfiles naar de skigebieden... en de run op last-minute-boekingen? Deed de Cro-Magnon-mens dat ook al... Of de Homo erectus? En Lucy herself ging die ook met vakantie? Ik denk het wel. Ook al waren er destijds in het vroege Paleolithicum natuurlijk geen reisbureaus en tour operators. Maar de neiging tot verkassen moet er al ingezeten hebben. Dat zal te maken hebben met voedselschaarste. Om dezelfde reden waarom wilde beesten op zoek naar gras door half Afrika trekken, zullen de vroege mensen zich af en toe moeten hebben verplaatst. Op zoek naar verse knollen, rijpe bessen en riviertjes met voldoende vis. In een nieuw gebied konden ze dan weer een tijd voortleven en voortplanten. Sinds de uitvinding van de kruidenier en de supermarkt hoeven we niet meer te verkassen om aan vers eten te komen. Want dat komt tegenwoordig in omgekeerde richting naar ons toe. Maar die reisdrang die hebben we nog steeds. We gaan er al te graag op weg naar een nieuw terrein om daar al dan niet tijdelijk voort te leven en voort te planten. Wat dat betreft illustreren gedragswetenschappelijke studies, zoals we die konden zien in zwoele tv-series als Costa en Gerso, overduidelijk het evolutionaire voordeel van onze reisdrang. Je kunt je uiteindelijk afvragen of de oermens die ooit, 200.000 jaar geleden, Afrika verliet, een vakantieganger avant la lettre was, of dat de moderne massatoerist slechts een etnologisch rudiment van die trekbehoefte van eer vertoont. Zelf vind ik het wel een aardige gedachte dat we allemaal afstammen van een paleolithische toerist... die ergens vanuit Kenia of Ethiopië op weg ging... en door het gebrek aan geactualiseerde Michelin-kaarten of een up-to-date tomtom hopeloos verdwaalde... en uiteindelijk via Georgië, het Neandertaal bij Düsseldorf en de grotten van Lascaux in Nederland terechtkwam. Zijn nazaten doen ieder jaar zijn trek toch na, maar dan in omgekeerde richting. En weer terug. Dat dan wel, want al te lang moet het nou ook weer niet duren. de Song I Feel Pretty in een tempo valse uit de West Side Story van de Amerikaan Leonard Bernstein, uitgevoerd door het klarinetkwartet van het Nationaal Orkest van België. In het eerste half uur hoorde u Jeanette Paramour in het verbrande bos van Schorel, waar de dennenbomen nu worden weggehaald. Maar ook in Kootwijk gingen heel wat dennen in vlammen op, 18 jaar geleden. Maar daar besloot Staatsbosbeheer de bomen te laten staan. Sommige mensen hebben een bosdag. U kunt het wel om te vergaderen. Maar Jeannette Paramoor had deze week een bosweek. Want ook hier is ze gaan kijken hoe het bos erbij staat. Samen met voormalig boswachter Wim Huisman. Nou, hier zie je al die verbrande vliegdennen liggen. Ja. Ze zijn behoorlijk afgetakeld inmiddels. Hè. Het zijn dunne boompjes geworden. Het zijn net skeletten. hè? Skeletten, boomlijken. Boomlijken, dat is een mooi woord. Ja. We hebben het natuurlijk over de bosbrand in Kootwijk... In 1995, 18 jaar geleden. Jij was toen boswachter. Ja. En toen zag het er hier heel anders uit. Ja, het was een volkomen zwart geblakend gebied. Het is nu ook weer een heel tijdje geleden dat ik hier geweest ben. En ik ben verbaasd, moet ik je zeggen, over het bos. Je kunt hier nu toch weer spreken van een opgaand bos. Het, is, uh, het was voor het eerst dat er na een grote bos natuurbrand niet werd ingegrepen, niet werd opgeruimd. En dat kun je hier zien, hè? want ook hier ja. tussen de bomen liggen de boomlijken. Ja, vol met kosmos, moet ja. je kijken. Eens, Wat okay. schitterend. Sowieso veel mos hier, vind ik. Ja, nou dit het stukje waar we nu staan, waar we zo even doorheen liepen... er allemaal hele oude vliegdennen verbrand. Uh -huh. En ook je nevenbessen die nooit meer terugkomen. Maar hier in een grove dennenbos... Nou, dus de brand was een razende doorheen gegaan. Het de, de hele het was hier ook verbrand tot op de minerale bodem, tot op het zand. Die bomen die je hier nu ziet liggen vol met cosmos, die hebben dus eerst jarenlang gestaan. Daar ja. kwamen heel veel insecten in. Daar kwamen heel veel insecten etende vogels op af. Het was een invasie van van, van de grote bonte specht, kan ik me nog herinneren. Mm -hmm. En, nou ja, langzamerhand zijn ze halverwege afgeknapt. Eerst de toppen eruit. En nu zijn ze helemaal omgevallen en nagenoeg verteerd door schimmels. Kijk, hier staat er nog één. Oh kijk, ja. Maar hier zie je ook alle boorgaten van de insecten de larven. Moet je die stam voelen, Wim? Ja, het is helemaal zacht. Het is helemaal zacht, hè? Het lijkt wel een spond. Ja, als we er tegen duwen, oh, ja, kijk... ja, nou zeg. Up. Oh. Een beetje kracht duw je hem omver. Ja, dat scheelt niet veel meer inderdaad. Maar laat de natuur dat zelf maar doen. Ja. ja, want waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, want het is geen gezicht, ruim het is op. Nou ja, goed, het is wel heel interessant om eens te kijken hoe de natuur hiermee omgaat. Het en... is een experiment eigenlijk. Het is een experiment en ja. we waren in die tijd aangeland in een periode dat daar ruimte voor was. Hè. En heeft en dat... het ook verrassingen opgeleverd? Er kwamen plotseling paddenstoelen. Ik herinner me nog, de houtskoolzwam. De koffievuurtjeszwam, dat was er ook zo in. Die mostapijten die hier tevoorschijn kwamen. Dus op korte termijn leidde het tot een grotere biodiversiteit, zou je kunnen zeggen. Maar nu zie je, als je niets doet, dat het toch weer een heel eentonig uh, dennenbos wordt. Ja. Dicht op elkaar. Dus ja, dan zit je toch weer in de beginsituatie, Dan zou je kunnen zeggen, we zijn hier gewoon... 80 jaar teruggezet in de tijd. De wals in F-mineur op is een van de Russische componist Alexander Skriabin, uitgevoerd door de pianist Steven Coombs. PostNL brengt dit jaar een bijzondere postzegelserie uit. 36 uh, postzegels met allemaal verschillende Nederlandse zoogdieren. Afgelopen week mocht ik namens vroege vogels... het allereerste vel van eekhoorn eekhoornpostzegels officieel in ontvangst nemen. De postzegelserie is in uh, meerdere opzichten bijzonder. Ime Pasma van PostNL legde bij de overhandiging uit waarom. Dit is uh, het eerste exemplaar. En het leuke aan deze is dat hij ook nog eens een keer verrijkt is... met, met multimedia beelden. Wat we nu hebben gedaan is een app die je op je smartphone kunt downloaden. Daarmee kun je de zegel in beeld nemen en dan word je doorgelinkt naar een uh, filmpje. En wat we willen laten zien is even het filmpje waar je op doorlinkt als je de eekhoorns kent. En op het filmpje zien we een eekhoorn over de bosbodem lopen. En nu klimt hij een boom in en gaat pijlsnel uh, langs die boomstam omhoog. Mooi rode eekhoorn. En hier zie je hem op een, ja, een soort voederplankje met een kastje waar, waar voer in zit. Daar doet hij zelf het deksel van open en dan haalt hij zijn van zijn, zijn voer eruit. Zijn, zijn nootjes waar hij op, nu op zit te knagen. Nou, prachtig resultaat van een prachtige samenwerking met de stichting Natuurbeelden. Het begin van een hele mooie serie. Dus als ik Menno naar voren mag vragen om deze te overhandigen... dan ga ik dat zo doen en dan ga ik jou de hand geven. Dank u wel. Dank u wel. Ime Pasma van PostNL. Ja. De eekhoorn, dat is de eerste. Wat voor zoogdieren krijgen we nog allemaal dit jaar? De vos, we krijgen de gewone zeehond. We hebben het konijn, we hebben de haas, we hebben uh, het wilde zwijn, we hebben de marter. De wolf en de links? Ja, de wolf en de links. De wolf schijnt wel vorig jaar gezien te zijn. Uh, dus die rekenen we maar even goed. Maar Komt links... dat filmpje wel uit Nederland dan? Ik weet niet waar de links uh, dan gefilmd is, maar dat gaan, we, dat gaan we eens even navragen. Hank Bartelink. U bent voorzitter van de stichting Natuurbeelden, die die natuurbeelden verzamelt en ter beschikking stelt. Onder andere voor ons, voor vroeger volgens televisie, we maken wel eens gebruik van. Die filmpjes die je nou te zien krijgt, als je die postzegels inscant, die komen van jullie. Veel van dat materiaal wordt al en niet via ons gekocht of in opdracht besteld bij professionele filmers. En zo wordt die database gevuld. Waarom eigenlijk? Met welk doel? Het is ooit ontstaan omdat we eigenlijk twee doelen hadden. Eén doel was het ontsluiten van heel veel bestaan. Mooi materiaal, dat gaat verder dan alleen zoogdieren, kan ik je vertellen. En daarnaast het doel om te zorgen dat er nog veel meer van het materiaal... deels bestaan, deels nieuw beschikbaar komt voor gebruik. In brede zin, niet alleen voor, voor, voor documentaires, maar ook voor scholen, uh, voordingsfilmpjes, uh, uh, scholieren die werkstukken willen maken. Je kunt ze via internet opvragen. Ja, ja, ja. het is in ieder geval allemaal gratis te bekijken wat er is. Om bepaalde omstandigheden uh, ook nog gratis te, te gebruiken en anders tegen, tegen lage kosten. Zijn het allemaal Nederlandse natuurfilmpjes? Er zit bijvoorbeeld uh, bij die zit een, uh, een exemplaar met een links erop, met een wolf, <laughs> wolf erop. Waar komen die filmpjes vandaan? Want dat nou, zijn dieren die nog niet of net niet in Nederland uh, te vinden zijn. <laughs> nee, nou ja, er is altijd wat discussie over of, of die beesten nou überhaupt wel of niet in Nederland gezien zijn. Waar weinig discussie over is, is dat ze over afzienbare tijd hier in ieder geval te vinden zullen zijn. Het zou best wel eens kunnen zijn dat gedurende dit jaar, dat die serie uitkomt, hè? dat uh, die, zowel die links als die wolf zich op een goede dag in Nederland vertonen. Je weet het nooit, maar dan zou ik mijn geld zetten op de wolf. En voorlopig doen we het nog even met de postzegels. Voorlopig moeten we het doen met de postzegels, dat is ook heel mooi om naar te kijken. Ja, naast postzegels van zoogdieren is er nog uh, veel meer natuurlijks in de filatelie. Wat denk je bijvoorbeeld van vlinders, bijen, uh, fuchsia's? Aan tafel twee natuurfilatelisten: Albert Gutter van de Nederlandse Mycologische Vereniging. Hij verzamelt paddenstoelenpostzegels. En Peter van Nies, grootkenner en verzamelaar van vogelpostzegels. Heren, goedemorgen. Goedemorgen, ik hoor je. je. Um, Albert, ben je nou een, een paddenstoelminnende uh, postzegelverzamelaar of een. een, uh, een Postzegelminnende paddenstoelen-expert. Ja, dat laatste Waar begon meer? het mee? Ik begon met de paddenstoelen. Nou, eigenlijk niet postzegels. Vroeger op de basisschool natuurlijk, maar die heb ik allemaal verkocht. Nee. Maar uh, paddenstoelen hebben mijn passie. Ze zijn mijn passie al heel lang. En uh, op een gegeven moment kom je ook postzegels tegen met paddenstoelen. En kaarten en zelfs sigarenbandjes. En dan begint dat... En uh, krijg je dan van, van veel mensen allerlei dingen toegespeeld? Van, oh, Alder die is gek van uh, paddenstoelen en uh, alle dingen en ja. zegels uh, nu ja. naar hem? op een goed moment gebeurt dat gewoon, hè? Ja, dus alles wat met paddenstoelen te maken heeft, krijg je. Ook poppetjes en, en dingen om in de tuin te zetten. Maar uh, de postzegels vind ik zelf het mooist. Vooral de postzegels waren ze echt realistisch op zijn afgebeeld. En Peter, hoe zit dat met jou? Dat is dat de voor je hetzelfde ook als... Uh... Jeugdige op de basisschool begonnen met postzegels verzamelen. Ook toen al interesse voor vogels en, en natuur in algemene zin. En uh, naarmate je ouder wordt, uh, gaan die postzegels wat op de achtergrond. Want je gaat uh, trouwen, je krijgt kinderen en dat soort dingen. En bij het overlijden van mijn vader heb ik die postzegels weer teruggekregen. Ja, zo gaat het dat, met dat, veel mensen. Hè? Ja, ja, dat, ja, dat heb je nog eenmaal zo. Maar ja, alleen maar vakjes vullen, dat was uh, aan mij niet besteed... Dus ik heb toen de, de hobby die ik met vogels al had... die heb ik gecombineerd met de postzegels. Ik ben vogelpostzegels gaan verzamelen. En, uh, en dan een focus op? Want je hebt toen nog niet, toen oh. nog niet, nog niet. Maar toen nu wel, zeg puur, maar even. Nu, nu, nu het heb het. ik dan een focus uh, op kraaien en gaaien in zijn algemeenheid... en extra's in het bijzonder. Ja. En uh, ja, daar heb ik al heel veel van, moet ik en, zeggen. En waarom ja. is Is dat omdat je dat zulke interessante vogels vindt... of is het interessant om juist die postzegels te verzamelen? Nee, het gaat om de vogel. Het zijn hele interessante vogels. En met name uh, kraaien zijn ook erg uh, controversieel. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Als je er niet van houdt, dan kun je ze wel schieten. En als je er wel van houdt, nou, dan ga je voor ze door het vuur, bij wijze ja. van spreken. Maar worden ze wereldwijd ook zo ge uh, veel gedrukt en gemaakt, de, de posthelhels van kraaien zijn... en kraaien? Je zou denken, nou, tropische vogels, mooie plaatjes of ja. maar die, die zwarte beesten... Ja... De, die worden inderdaad niet zoveel gemaakt. Er zijn, ik, ik weet niet precies hoeveel... maar ik schat zo tussen de 70 en de 80 postzegels... waar, waar extras dan op te zien zijn. Dus je zult het moeten hebben van andere filatelistische elementen. En dan denk je aan stempels, postkaarten, postbrieven, telegrammen... en dat soort dingen. En dan kun je al een, een behoorlijk aantal bladen gaan vullen. Uh, ja. ja. Dan... Uh, nou, dan ben ik even met nou, dan ga ik even naar Alder. Alder wa, wa, jij hebt ook veel bij... Hoeveel postzegels heb je van paddenstoelen? Oh, die heb ik nooit geteld. Het nee. zijn een paar honderd. Maar ik hoor nu dat de minst populaire vogel... dat daar zo'n 70 tot 80 zegels van zijn. En van de meest populaire paddenstoel, de vliegenzwam... zijn wereldwijd 70 blokken of postzegels uitgegeven. Dus 70 wat? 70 blokken, dus uh, blokken waar alleen paddenstoelen van, uh, of zegels van de vliegenzwam op staan. wat is een blok? Een, een aantal zegels die aan elkaar zitten. Die okay. je dus als, als velletje bij, de post, bij het postkantoor kunt kopen. Ja... En uh, dus dat is wel grappig. De minst populaire vogel komt al wereldwijd 70 keer voor... maar de meest populaire paddenstoelen ook. En dat betekent denk ik dat er veel minder uh, paddenstoelenpostzegels zijn... verkrijgbaar dan, dan, uh, dan voor vogels. Dat betekent dan ook dat het veel moeilijker is om die dingen te verzamelen? Ja, ja, ja. als je bij, bij standjes komt van uh, postzegelhandelaren... Uh, op postzegel, postzegelmarkten of, of ook in winkels... dan moet er altijd even gezocht worden naar het, het album... waar ook nog paddenstoelenzegels in zitten. En dan, en dan zien ze jou aankomen in de verte altijd. En dan denken ze: Oh, er komt alles weer. Die komt er voor Al lang niet pappers, meer, maar, maar dat, dat heb ik wel gehad. Ja. Dat ik wat, iedere, week, iedere week naar Amsterdam ging. Wat is jouw kroonjuweel? Uh, Oh, Dat vind ik heel lastig. Mijn kroonjuweel is een, een, ze, een zegel uit, uit Polen. Waar de grote stinkswam op staat. En. Uh, uh, dat komt eigenlijk voornamelijk omdat ik grote stinkswamp zo intrigerend vind. Gewoon een spaddenstoel hij komt uit een bolletje. Duivels ja, een een duivelsei, hè? ei. Ja. en daar, daar is niks aan te zien. En ineens kan er binnen enkele uren, echt binnen twee uur... kan er een geweldig uh, stinkende vallers uitgroeien... Ja. die enorm veel vliegen aantrekt. En twee uur later hebben ze hem helemaal leeggelikt. Een impudicus hè? Ja. Ombeschaamde vallers, ja. ja. Maar heb je hem daar nou uh, uh, in, je, in je boek? Nou, ik sla hem hier gelukkig op. Het is toch altijd weer lastig, als, ik heb nog een al sportszegelalbum... en dan vallen de zegels eruit als je te snel omslaat. Maar het is een serie van zes zegels en uh, uh, eigenlijk heel sober afgedrukt. Een Poolse serie uit, uit de jaren zeventig. En uh, daar staat die Phallus uh, Impuricus op. Er zit ook een zegel op van een andere hele bijzondere paddenstoel. De kostgangerboleet. Dat is een, een boleetje dat parasiteert op aardappelbofist. Dus de ene paddenstoel groeit op de andere. En deze serie, is die nou voor jou bijzonder? Omdat jij hiervan houdt en ze hier op een rijtje hebt? Of zijn ze ook veel waard? Zitten anderen er ook achteraan? Nee, nee, nee, de porsegels zijn niet veel waard. Ik heb maar één zegel die veel waard is in dit album. Ja. Volgens de catalogus is dat 250 euro. Nou, nou, ik, ik wel, geloof wel, er allemaal niks van. Laat zien dan? Wat zien dan. Maar die, uh, oh jeetje, dat is Sorry. lastig. Ik nou, nou, zoek is jij hem even zet. op. Ga ik even naar Peter. Peter, wat is jouw. Uh... Nou, mijn Kro -kro mijn kroonjuweel is een uh, ontwerp voor een, uh, voor een zegel van Zuid-Korea. Uh, in, uh, in Korea, ook in Noord-Korea en in China, daar is de extra een nogal geliefde vogel. Als je daar uh, praat over extra's, dan, dan wordt iedereen bl blij. Het is een bird of joy. Dus in Zuid-Korea heb je nogal wat zegels die aan extras gerelateerd zijn. Voor een van die zegels is ooit een ontwerp gemaakt door een kunstenaar... die is opgestuurd naar de posterijen van Zuid-Korea. Die hebben daar vervolgens allerhande toetsen op losgelaten... en gezegd van, nou, dat is een mooi ontwerp voor een postzegel, die gaan we drukken. Ja. Dat hebben ze vastgelegd op een, zeg maar een horizontaal A4... Het ontwerp zit erop geplakt. Er zit een, een staaltje van de kleuren die het moet krijgen. Er zit een staaltje op van de waarden die het moet krijgen. Ze hebben nog wat fotograffures gemaakt... om te zien in welk contrast dat het gaat worden. Dus dat is het, het hele worden. ontwerpschema van een postzegel, een voor, postzegel in de maak? Voor het uitgeven van een postzegel dat bestaat maar één exemplaar van. Dat en, zit dus nu in mijn verzameling. En die was onderwerp, onderweg van de kunstenaar naar de commissie, die moest besluiten hoe we hem gaan maken. En nu uh, zit en hij nu bij zit Peter hij, Van in En zijn nu boek. zit hij bij mij. In ja, mijn verzameling. Ja. Ik ben daar ook echt trots op, moet ik zeggen. Het is echt een groenjeel. Kunstenaar uh, weet wel dat hij bij jou terecht is gekomen? Of zijn ze hem kwijt nu in Zuid-Korea? Uh, dat zou ik niet durven te zeggen. Het zou best wel eens kunnen zijn dat het het laatste is. Maar uh, ik ga ervan uit dat de handelaar die je mij verkocht heeft... dat die te trouw is en dat hij uh, op een goede manier... aan dit stuk gekomen is en voordat hij het mij verkocht. En, en valt dit in geld? Wat heb jij ervoor betaald? Uh, dat, dat zijn nee. dingen, dat praat ik niet Maar zijn dit over. hele dure dingen of zijn dit voornamelijk net zoals bij Aldert? Je hebt het en voor jou is het belangrijk, voor jou is het waardevol. Uh, het is voor mij heel waardevol natuurlijk... maar je moet er ook veel geld voor betalen. Ja, ja. Uh, Albert, heb jij die hele dure al uh, uh, omhoog kunnen. Ja, ik ben hem tegengekomen. Oh, kijk eens, ja. ja. Het is een, uh, een, een langwerpige zegel, iets groter dan gemiddeld. En uh, er staat op uh, dat hij uh, uit Cameroen komt. Ja. En daar zijn elvenbankjes op afgebeeld. En dat is wel heel aardig, dat elvenbankjes een van de algemeenste parasolen in Nederland op dood hout. Maar hij komt wereldwijd voor. Dus hij, uh, ik heb hem dus ook gevonden in de Burgers Bush. En dan denk je van, dat is ook in Nederland. Maar ja, dat is een tropisch kas en is permanent tropisch. En op, op, op vreemd hout, dat is ingevoerd, groeien ook die elfenbankjes. Alleen, heel anders van vorm dan bij ons. Want door de enorme luchtvochtigheid nemen ze hele mooie ruimtelijke vormen aan. Dus dan herken je ze eigenlijk alleen om maar aan de bonte kleuren. En in Cameroen vinden ze hem ook mooi. En daar vinden ze hem blijkbaar ja. ook mooi. Want er is maar één zegel uit Cameroen en dat is die... Okay. Er is maar één zegel uit, ik heb uit Of jij hebt ze maar. Ik, ja, of hebben ze in de, de catalogus? Maar één zegel? In de catalogus staat er maar één. Ja. ja, één zegel met paddenstoelen natuurlijk. Ja, oh, ik, oh, ik snap. Uh, je hebt nog een bijzondere zegel bij je. Een hele kleurrijke zegel, daar moeten we even naartoe. Ja, uh, in 2008 bestond de Nederlandse Mycologische Vereniging, 100 jaar. En toen heeft. Uh, PostNL heeft een serie uitgegeven van tien postzegels met paddenstoelen. En dat was natuurlijk een hele feestelijke gelegenheid. Dus daar is ook een prestigeboekje bij gemaakt. Ja. En daar is een vel van gedrukt. Er zijn eerste dag enveloppen van uitgegeven. En er zijn mapjes van ja. uitgegeven. Nu moeten we even een snel stapje maken. Want er is een zegel die je nu wilt oh, laten Jij Je wilt ja, ja. naar het nu, hè? Ja, hup. Ja. Wij willen heel graag dit jaar uitroepen tot de paddenstoel van het jaar, de Hanekam. De Hanekam is ook bekend als de kantarel, En we willen eigenlijk de mensen oproepen om gedurende heel 2013... alle keren wanneer zij een Hanekam of dus de kantarel tegenkomen... om dat te melden aan ons. En hoe herken je de Hanekam? Het is een, een paddenstoel, die, die, die, die kan je ook in de winkel kopen trouwens. Het zijn gele paddenstoelen. Aan de onderkant zitten uh, lijsten, zoals dat heel mooi heet. Het zijn dus niet echt, echt plaatjes of lamellen, zoals de meeste paddenstoelen hebben, maar regeltjes. En hij is dus oh, inderdaad ook lekker, daarom kan je hem in de winkel kopen. Het is niet de bedoeling dat, dat de mensen hem dus gaan plukken, maar het is de bedoeling dat ze aan ons doorgeven of ze de hanen kan vinden. Want het is namelijk de paddenstoel, die staat uh, eigenlijk symbool voor de achteruitgang van de paddenstoelen. die in die Dus haren... hij is belangrijk. Hij is, de paddenstoel van het jaar. Aldert Gutter, heel hartelijk bedankt van de Nederlandse Mycologische Vereniging. En Peter van Nies, kenner en verzamelaar van Vogelpostzegels, de Ekster. Dank je wel.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 Goedemorgen Nederlands. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.